En die een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje een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 mystérieux Parfois elle rêve fait de banquise puis préférait par en furieux Moi le cœur noué dans ma chemise Je donne toujours ce que je peux Les yeux trempés, les reins brisés, les chiennes soumises, en marche-pied. Me penchant comme la tour de bise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appel volise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. that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 I wish I, I could say how much I'll miss you when you're gone. How my love for you will go on and on. and i say now my words are not mm not... ZFM. zfm in 2010 al 20 jaar een zee van muziek en een golf van informatie zfm Geen sterker dan dat voor mij. Some uncut Thank <laughs> you.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 to come back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 6.9 ZFN my grow sweeter each season as we slowly grow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 Did you um... Stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mark Visser met het NOS Journaal. De treinen zijn de komende twee weken korter dan normaal vanwege defect materieel, heeft de NS bekendgemaakt. Daardoor zal het op sommige trajecten in de trein veel drukker zijn. Op dit moment rijden de spoorwegen met een aangepaste dienstregeling vanwege het winterweer en de kerstvakantie. Maar vanaf maandag rijden ze weer normaal. Door het winterweer staan veel treinen met defecten in de remise en kunnen dus niet worden ingezet. Om toch alle treinen te kunnen laten rijden, zijn ze daarom korter. Reizigers kunnen op de site van de NS zien waar de grootste drukte wordt verwacht. Om de drukte wat te spreiden, kunnen reizigers vanaf maandag ook weer een zoutkaartje kopen... waarmee het korting kan worden gereisd buiten de spits. Ook kan in januari tussen Amsterdam en Rotterdam met de Vira worden gereisd... zonder dat daarvoor een toeslag moet worden betaald. De laatste Somalische terreurverdachte is vrijgelaten. De man van 29 blijft nog wel verdachte, net als twee andere Somaliërs. En dat heeft het landelijk pakket bekendgemaakt. Vorige week vrijdag werden twee Somaliërs in Rotterdam en Gielse Rijen opgepakt... die van plan zouden zijn rond de kerst een terroristische aanslag te plegen in Nederland. In de dagen daarna werden de verdachten in groepjes vrijgelaten. Tegen de meesten was onvoldoende bewijs om ze nog langer vast te houden. Het mogelijke doelwit is niet bekend en er zijn ook geen wapens of explosieven gevonden. Vanwege de toegenomen wereldwijde terreurdreiging wordt de bewaking van Nederlandse havens opgevoerd. De marine heeft vanaf 1 januari permanent twee duikpelotons paraat die eventuele bommen onschadelijk kunnen maken. Bij een verhoogde terreurdreiging kunnen zo twee havens tegelijk worden bewaakt. De duik- en demonteergroepen bewaakten de havens al, maar dat wordt nu een officiële taak.